Dit is Mautschereurs met het nws Velle onweersbuien hebben op voorzitter met rieten daken in brand gevlogen. Onder meer in Sassenheim. Door het onweer ontstonden vertragingen op het spoor en ook op Schiphol. Vandaag sneuvelde opnieuw een weerekoor. In Eindhoven is 35 graden gemeten. En daarmee was het de warmste 22 juni ooit. Vanwege de hitte zijn meerdere natuurbranden ontstaan. Onder meer in de Grote Peel, op de grens tussen Brabant en Limburg.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 Het OM had tegen alle vijf een taakstraf geëist van 120 uur. De vrijlating van de Nederlandse journalisten Dirk Bolt en Eugenio Vollender lijkt lijk op handen. De gouverneur van het Colombiaanse departement Noorte de Santander zei dat ze binnen enkele uren worden vrijgelaten. Eerder meldde de guerrillabeweging beweging ELN al dat de twee in goede gezondheid zijn. Bolt en zijn cameraman werden zaterdag ontvoerd toen ze in het noorden van Colombia opnames maakten voor het programma Spoorloos. De bewoners van vakantiepark Fort Oranje in Rijsbergen mogen daar een jaar langer blijven. De gemeente Zundert neemt het beheer op 3 juli over van de eigenaar. De bewoners krijgen dan de tijd om nieuwe woonruimte te vinden. Volgend jaar gaat Fort Oranje definitief dicht. De gemeente Zundert spreekt van een onhoudbare situatie met veel criminaliteit op de voormalige familiecamping.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 Dat is nog eens een opening, uh, mensen. Want uh, ik stond toch uh, met een, uh, nog een halve tel in het nieuws. Moest ik op een gegeven moment nog beneden speurten om te laten merken dat de deur open stond. En de gasten van uh, vanavond uh, waren ons misgelopen. Zij stonden al voor de deur, alleen wij waren een beetje te laat. Maar ze zijn inmiddels ook uh, gelukkig in de studio. Het duo, ik zeg maar even gewoon Amshalve, Silver Starfish. Ja, zie je, kijk. <laughs> Ja, ja, ja, ja. Dat is uh, de nieuwe benaming. Maar uh, het zijn twee bekenden die, uh, die erachter zitten. Dat ga ik uh, allemaal zo direct uh, uh, verder vertellen. Hoewel ik er al eentje ga onthullen van het uh, tweetal. Want dat heeft uh, te maken ook weer met de opening van dit, uh, deze alternative FM. Mirko Haarmans en zijn wijze mannen. Want op de bas speelt Luc Nijman. En dat is dus één van de twee leden van Silver Starfish. En de ander... Dat is ook een hele bekende, want die hebben we ook al eens eerder gehad hier bij ons in de studio. En toen uh, was zij eigenlijk uh, als uh, ja, min of meer de helpende hand uh, bij de muzikale uh, dingen die Luc uh, zelf heeft uh, gemaakt. Maar inmiddels hebben ze de handen ineengeslagen en zijn het nu gelijkwaardige uh, uh, muzikanten uh, in één grote groep. Het is Rijsai Toshi, inderdaad, die. Dus dat uh, is dan uh, gewoon uh, het, uh, de, de, de gasten van vanavond. Uh, aanleiding, dat was ook heel erg leuk. Want Facebook gooit nog wel eens een paar van die foto's uh, ter herinnering. En toen had ik uh, wel uh, de behoefte om dat fotootje nou te delen. Waarop Luc meteen prompt reageerde en zei van... Ja, dan wordt het ook eens tijd dat we maar gewoon eens weer eens wat af gaan spreken. Dus <laughs> dat was de aanleiding. Dus ik, uh, het was gewoon een oude foto die, we gedeelde, die ik gedeeld had. En uh, toen, uh, toen heeft uh, Luc gezegd... Nou, dat uh, is een mooie aanleiding om dan maar gewoon weer opnieuw langs te komen. Dus zo geschiedde... En dus gaan wij vanavond uh, naar het werk van Silver Starfish luisteren. Het is een uh, deel ook uh, van Songhouse Productions. Dat is de andere kant van uh, het hele verhaal. Ja, het, uh, hoe dat precies zit, dat ga ik u allemaal straks uh, vragen. Want dat, uh, dat, uh, er zitten gewoon uh, wat, uh, wat dwarsverbanden uh, bij elkaar. Goed, ik zei dus, Mirko Haarmans in De Wijze Mannen... Uh, is het kunst of mag het weg? Zo heette dat album... En dit was uh, een van de nummers die erop uh, terug te vinden was op datzelfde album. Dus dat uh, eventjes uh, voor uh, de mensen die uh, nu net inschakelen zeggen... wat is dit uh, voor een zootje? Nou, dat is geen zootje, maar het is een beetje een, een, beetje een rommelig begin van Alternative FM. Dat heeft alles uh, te maken met uh, deuren openen en uh, snel weer teruglopen om het programma te starten. Dat uh, heeft daarmee te maken. Maar goed, het programma uh, is begonnen, dus gaan we ook verder. Uh, dit komt uit Rotterdam. En ik geloof dat zij iets te maken heeft met de burgemeester van die stad. Ik heb het over Roel en zij heeft een lofslang gemaakt over de stad Berlijn. En dit is het eindresultaat daarvan.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 right Deze man komt, nou ja, hij komt niet uit zijn antwoord, maar hij want er wel. Dat is Koen Alvarez en Hell or High Water. Daarvoor hoorde je Ruvaida met Berlin. Deze Koen Alvarez, daar moeten we dus nog even een afspraakje mee maken. Dat hij dat nog een keer langskomt bij ons in, in de studio hier. Ja, het is net als Ruud Houding. Gewone muziek, uh, he, uh, gitaar onder, onder je fiets. Uh, of tenminste onder je arm en met je fiets dan naar, de, naar de studio komen. Over Ruud gesproken. Die komt zo direct ook nog voorbij. Tenminste niet in levende lijven, Maar wel uh, het nummer wat hij nu uh, vanuit uh, zijn laatste verschenen album naar voren heeft uh, geschoven. Tenminste zijn eerste debuut. Uh, zijn eerste solo album, ik moet het goed zeggen. Het is uh, het eerste album wat hij zelf heeft gemaakt na zijn periode bij Cloud Machine. Dus dat uh, straks in de tweede uur. Dus dan weet je in ieder geval wat er uh, te wachten staat. Ook waar we mee bezig zijn. En dat moet dan een soortement van tour uh, langs uh, de kust gaan worden. Tenminste, dat uh, zeggen uh, de volgers. Uh, is Hanneke Laura. Wie is Hanneke Laura? Nou, zij uh, heet niet echt zo. Uh, de, degene die erachter schuilt heet Hanneke van de Eerdweg. En zij komt oorspronkelijk uit het midden van het land. Zelfs uh, nog sterker nog, ik geloof uit de buurt van Arnhem. Daar komt ze vandaan. Uh, maar ze is neergestreken in Scheveningen. En dat uh, spreekt ons aan. Want ja, uh, tenslotte komen wij ook uh, hier vanaf uh, de kust. En zij uh, zweert daar wel bij. En bovendien heeft uh, de single al uh, de lokale radio van Den Haag al bereikt. De stadsradio, dan wel te verstaan. En die jongens die hebben best nog wel een uh, behoorlijke. Uh, ja, impact als het gaat om nieuwe muziek. En dit is eigenlijk al... Ja, we hebben er niet elke week op de playlist staan. Maar ze, ze, ze wordt vrij regelmatig gedraaid. Maar nu dus ook weer. Dat, de single, die heet New...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 Then 911, cause I have a problem, she left me in shock, with my arteries broken, they did february and I'm exhausted and dead, from watching her dream. I never learned that losing relation is the medical term for endless frustration. Now the cat's Dat was uh, Palmsi met Ambulance. Um, leuk uh, verhaal, uh, Morris Brandt uh, van uh, Palmsi... is niet het enige wat, uh, project wat hij doet. Hij uh, was van de week, uh, toen zat ik uh, thuis te luisteren... en ik denk verrek, wat is dit nou? Radio Eliza, dat is een ander onderdeel... en dat is veel bekender dat, uh, wat hij doet. En daar heeft hij op dit moment uh, eigenlijk uh, veel uh, meer succes mee. En hij was uh, te gast bij Tros Muziekcafé bij Radio uh, 2... En daar was hij te horen en dat vond ik wel grappig. En ik zat uh, thuis te luisteren. Maar Morris Brand is uh, geslaagd uh, aan de Herman Broodacademie. Dus vond ik het wel gepast om dat andere verhaal... waar wij hem beter van kennen, namelijk van deze band. Want deze band heeft ooit meegedaan aan de Rob Akta Award. En hebben uh, in het voorjaar eigenlijk uh, deze EP uitgebracht... waar deze single dan weer vanaf uh, gehaald is. Ambulance was dat... En daarvoor hoorde je Hanneke Laura met nu. Uh, we moeten nog eventjes uh, wachten op dat uh, verhaal uh, om haar hier naar de studio te krijgen. Dat gaat nog wel eventjes duren. Maar uh, zal, uh, gerust zal dat nog wel een keer uh, deze kant op uh, gaan komen. Nu hebben we nog uh, twee nummers uh, sowieso klaarstaan. Want ja, uh, we moeten nog even een beetje het het een en ander. En ik denk dat het uh, met een minuut of acht, negen wel bekeken is... En dan kunnen we echt uh, gaan beginnen hier met de live uh, optredens. Nou, uh, hij, staat toch, ja, hij staat toch bij de microfoon. Uh, nou, uh, uh, trek hem maar eentje weg, uh, Luc, want uh, ja, dat zal, is microfoon 4. Ja. Uh, want dit is de spreekmicrofoon en uh, anders moeten we straks uh, weer gaan, uh, gaan, weet ik wel wat, uh, met... Uh, nou ja, uh, Rij, komt, Rij komt er ook naartoe, dus die, uh, die mag uh, pak, dan ook uh, pak, pak, maar een alvast, een pak maar een microfoon. Um, want ja, uh, uh, laat ik eerst bij het begin beginnen. Ja, doen. Ja, want het is wel leuk. Uh, de aanleiding was inderdaad een, een foto die ik uh, gedeeld had. Uh, was een herinnering. En ja. daar stonden jullie met z'n tweeën op te spelen. En dat was ja. nog, uh, nog... Was Rij eigenlijk nog meer... Een beetje... Uh, ja, hoe, hoe zat dat nou eigenlijk uh, Rij? Je, je kunt een beetje Nederlands praten, toch? Of niet? Ja, ja, ja. ja. Ik, ik probeer. Je probeerde. Hoe zat het uh, precies? Uh, jij... Hielp hem of hoe, hoe, hoe zijn jullie naar elkaar gekomen? Want dat, uh, dat, dat had er ook mee te maken, geloof ik, toch? Hm. Huh? Hoe, we eerst uh, hoe jullie met elkaar te maken hebben gehad. Ja, dat was. De eerste keer wij hebben ontmoet, dan nou, ja. ja. dat, dat was wel. Was... Seven jaar geleden. Zeven jaar Ja, bij ja. Amsterdam en Singhassan oh. Garita. Guilt! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. oké. Okay. En, en zo is de samenwerkingsverband een beetje ontstaan eigenlijk, als het ware. Ja, maar. Bijminste mogen we vier, vijf jaar wachten. Ja, oké. Okay, oké, okay. okay, maar dat, dat was dat was. Vier jaar geleden nam jij in ieder geval ook je gitaar mee om, om te spelen. Dus dat. Ja. Dat, dat, dat, dat, dat was toen. En dat heel was ontzettend. eigenlijk ook een beetje de, de liedjes die hij had gemaakt. Hè? Ja, ja, ja. Zie, zie je? Uh, Want wat is nu het verschil? Want nu uh, oh, is het een heel een, verschil. Een, uh, ja, heel dit verschil. is een heel verschil. absoluut. Nee, we werken samen. Ja? Dat ten, ten eerste. En uh, het kwam een jaar of twee, drie geleden. Ja, een drie jaar. Drie jaar geleden? Er ja. ik ik ik ik was een blinding flash of light. Was ja, ja, okay, van, uh, uh, net zoals vandaag met, uh, met die onweer. Ja, okay. en, en ik dacht tegen mezelf. Ik, ik, wil, ik wil commerciële nummers schrijven. Mm. Weet je, voor ik zag uh, Sam Smith. Sam uh, Smith, uh, ja, ja oké. Okay. En Adele <laughs> enzovoort. En ik luisterde naar die. Ik was uh, in Berlijn toevallig op het moment. Met we hebben net ding. een liedje overgedraaid, hè? Berlin. Van Kunt de Rovarda uh, die had je die oh. had net gedraaid. Dus, ah, oeh, uh, oh ja ja ja, ja. ja, dat klopt. ja, ja kijk eens aan ah, al die ja. links vandaag ja, ja. ja nu al. Um. En uh, op dat moment dacht ik van ja, ik wil, uh, ik wil uh, dingen zoals een, uh, een Oscar krijgen. Net zoals Adele een Oscar heeft gekregen... voor ja. die, die liedje voor de James Bond film toen. Ja. En ik dacht Want van, Sam Smith hij heeft ook een Bond hij uh, heeft daarna thema, ook een ja, bond dat thema gedaan. Ja, het was de laatste dat zelfs ja, geweest. Dat was, dat was de, ja, de, de laatste, ja. Ja, De laatste, Spectre. Ja. En dat, dat, dat, dat laat je zien dus de richting waar ik, ik aan dacht. Dat, op dat moment dat was uh, niet gebeurd. Ja, popmuzikanten, ja. hele goede zangers of zangeressen... Uh, met uh, steengoede nummers... En, uh, en, en, en dat ze dan uh, uitgroeien. Mm. En dat je dan ook voor films gaat zingen enzovoort. Ik zou en... nou eens een keer gaan praten met Anton Leidekker van One Clueless Friend. Moet jij wel alles zeggen One Clueless Friend? Oh yeah. <laughs> ja, ik ken hem heel goed. Ja, is heel ja, goed. Ja. Ja, we hebben zelfs <laughs> dus... op hetzelfde podium gekregen ja, soms. Ja, maar ja. Anton heeft een andere bezigheid... Uh, naast uh, One Clueless Friend uh, bij Drummen... en bij Herb's Excellent Adventure. Want dat is dat andere verhaal wat hij ook aan het doen is. Okay. Het is een zijdelingsproject. Uh, maar uh, uh, hij, okay. schijnt, hij schijnt uh, bij uh, Flikker Maastricht uh, iets uh, te doen. Oké, okay. interessant. Ja, het is yeah, op, op ik... televisiegebied. Yeah. Maar uh, nee, dan, he, uh, dan heeft hij dus een lijntje... Ja. Ik zeg niks hoor, maar misschien... Is is in, ik wil, ik het ook, zou best kunnen zijn dat hij een lijntje loopt met bijvoorbeeld Victor Renier. Ik, ik noem maar ah, wat. Dus... Dus is dat balletje zou ik gewoon maar, maar eens opgooien. Nou, en, dit, dit is uh, dus, is heel dus Anton, ja, ja. als je zit te luisteren... Dit, dit is dus een ideetje wat wij hier uh, opgegooid hebben. Dus, uh, that's, that's weet that's dat is mooi, daar <laughs> that, zijn we voor. Yeah, ja, maar, dan moet ik, dan, dan moet ik natuurlijk wel iets tegenover gaan zetten. Dan moet ik iets van Herb's Excellent Adventure straks gaan draaien. Want anders dan, uh, uh, lijkt me wel bestandig yeah. natuurlijk. Yeah. Yeah. Um, goed, Kijk maar zo. dat is de beweegreden. Ja, dat was film, televisie voor andere artiesten te doen. Mm -hmm. En uh, dus we, we, gaan, uh, we gingen samen dan in, uh, rij mm -hmm. en mezelf, uh, oorspronkelijk met, uh, met Ike, derde, derde man. de derde maar dan, man, maar ja. uh, we zijn verder doorgegaan met z'n tweeën. Ja. En uh, we zijn in de laatste twee jaar gewoon uh, echt bezig om, om liedjes te schrijven, ja. Steengoede nummers, wat wij ja. denken, en in, in een commerciële, meer commerciële ja. uh, sfeer dan, dan wat ik heb gedaan op mijn eigen, uh, eigen huid. Ja, want Ryan de, de, de achtergrond is ook niet misselijk. Ja, in, ja zie je? <laughs> ja een beetje hier zitten kijken. Ja, weet je, ik ik Japan uit. Ja. Ik kom uit Japan. En toen ik in Japan was, ben ik veel voor commercial muziek, yeah. animation, voor yeah. de uh, muziekindustrie. Ja, ja, want dat, dat, heb je, dat heb je gedaan. Ja, ja, voor de muziekindustrie hebben, in Japan heb je ja, nodig de, gedaan. ik was een sessie muzikant. Ja, dat bedoel ik. Dus, dus ja, ik zeg nogmaals, dus het is niet misselijk wat, nee, uh, wat de achtergrond niet. is nee. van, van Rai. Dus, dus in, dit, in dit, dit geval denk ik van ja... Dat, ja, dat is dat, geweldig. Dat, we zitten we dan in, uh, ja, samen. En dan, uh, ik, ik heb een idee, Rai heeft een idee. En dan gaan we dat samen ook uh, uitwerken uh, mm -hmm. op de computer natuurlijk tegenwoordig. Ja. En dan, uh, als producers. En dan, uh, als je uh, alleen zit, dan, dan kom je tegen iets. Je denkt van, echt, waar ga ik nu heen? Maar dan met z'n tweeën, mm -hmm. dan, uh, ja, als ik hier niet, niet uitkom, dan, dan heeft ruim meteen uh, een, een antwoord op. Of uh, andersom, als zij dan denkt van, nee, wat moeten we hier doen? Dan uh -huh. kan ik wel uh, iets uh, vinden. Ja. En dan gaan we elkaar ook steunen en ook uh, tegen, tegen ze. Nou ja, niet dat, maar dit. En dan, en dan zo komen we aan, uh, aan dit nieuw geluid. We denken van, nou ja, de bas is niet net goed genoeg. Goed, de, ja, ja, ja. de kick moet een beetje uh, ja. pompen of zo. Dus uh, op die wijze dan hebben we onze, onze krachten gebundeld, zeg ja. je dan. Ja. Nou, nou, er moet, uh, moet iets wel uit gaan komen, denk ik. Ik, uh, ik, oh. ik, ik, ik, ik ga vanuit van wel. Ja, uh, ik heb het ook uh, gezien. Uh, we hebben ooit onder de naam Songhouse Productie... en daar hebben we al wat gedraaid. Klopt. Vorig jaar was het eerste. Dat was, eerst, dat uh, was, dat was uh, vorig jaar. En ja. uh, nu uh, sinds een week uit. onder de, de noemer Silver Starfish... en daarvoor zijn jullie natuurlijk ook. Onder ja. die uh, uh, hoedanigheid zijn jullie nu hier aanwezig... Om de band, of in ieder geval Silver Starfish, even een, een ja, een, een starter bezorgen. En dat, ja. uh, dat doen we dan hier op Alternative FM. Mooi. Ja, Mooi. Um, ik ben heel blij om. Ik, ik, ik zit even te kijken. Oh, die gaat even een beetje mijn stemmen regelen. Vind je dat leuk? Ja? Rustig. Ja. <laughs> Ja, is goed. Ja. Ik, ik, ik, ga, ik ga gewoon een stukje muziek draaien. Het lijkt me verstandig. En dan kan Marcus verder uh, prutsen. Dus uh, ik zal niet zeggen dat dat een prutser is. Want het is een geniaal technicus. Ah, ja. Zeg er gewoon maar bij. Want, uh, want ja, uh, anders doe ik hem echt tekort te uh, En ik kan gewoon niet zonder hem. Dus dat is wel duidelijk. Uh, hier is uh, de volgende die we nog geven. Van die blokje van Trey. Dat is Annika met Long Shot. Van deze band liggen in Brabant, in Os. Daar komen ze, daar komen oorspronkelijk een aantal leden vandaan. En dat zijn er twee. En de andere twee, Nick en Frans, die schijnen dan weer uit de buurt uh, daar te komen. Uh, deze jongens, Gifter, die hebben hier vorige week uh, gespeeld... En uh, dit is uh, de single die, uh, die je nu hebt uh, kunnen beluisteren. Speechless. Die hebben ze vorige week in een akoestische versie hier gespeeld. Daarvoor hoorde je Annika met Longshot. En zij zit meer in het Rotterdamse circuit. Maar Annika Bokshorn, de frontvrouw van de band... en naar wie uh, de band ook een beetje is uh, genoemd... die heeft toch uh, wel duidelijk ook nog Amsterdamse lijnen lopen. En uh, ja, dat, uh, dat moet Luc Nijman alles zeggen. Want uh, dat is... Ja, hij is wel een Engelsman, maar hij woont uh, tegenwoordig uh, in Amsterdam. En Amsterdam, dat is eigenlijk uh, de plek uh, waar, uh, waar alles uh, gebeurt. Hè? Want je, je zit uh, regelmatig ook uh, opnames uh, te maken... Oh yeah. van, van, van wegwerkzaamheden en weet ik allemaal wat. Oh. Dat zie je. Dat is voorbij, ja, precies. Ja. Ik ben inmiddels ja. de, uh, de stem van de stad qua. Uh, uh, het, qua uh, uh, uh, yeah, hoe het uh, verloopt met die. Uh, de, de, de, de, was die uh, de, de noord de rode, rode lopen De rode lopen Door Amsterdam heen. Het yeah. is okay. dus net zoals een grote uh, uh, uh, bulldozer. Het is like een pooh. <laughs> en tegelijkertijd met die uh, carpark, die onder, ondergronds, onderwater uh, uh, garage... Ja. die ze zijn aan het bouwen. Ja. Ja, dat heb, hebben, wij hebben ook een uh, parkeergarage in. Dat, ja. Die krijgen ze niet vol. Misschien met water, maar niet met Nee, Nee, ja, precies. Ja, ja, ja. Uh, <laughs> dat moeten we zien, yeah. <laughs> ja. Dat is ongelooflijk. Uh, als je hier de wethouder zegt, uh, dan staat hij straks... Uh, nou, vorige week zat de burgemeester hier voor de deur, hè? Dus uh, oh, die oh, weer, yeah? Ja, ja, ja. Die liet de hond uit, maar... Uh, oh, wow. Dus ik okay. moet ook een beetje op mijn tellen passen. Dus uh, <laughs> straks staat hij hier voor de deur uh, met zijn hond. Uh, wat is dat over die parkeergarage? Een beetje wat, uh, wat zeggen? Ja. Nee. Yeah. Sorry, Nick. Maar goed, uh, <laughs> uh, we gaan uh, naar jullie luisteren. Uh, uh, het eerste nummer, dat heb je al ingefluisterd. Ja. Dat is al een nummer wat al een beetje bekend is. En dat stond ook al op het, uh, gewoon het solo album van Luc. Ja, yeah, de Trial and Error album. Yeah. Ja, precies. Yeah. En uh, dat nummer dat heet The Sea. Hoe toepasselijk. Along the beach Ja, ja. <laughs> nou, we gaan meteen verder met de, hey, doen. de next one. Ja, we hebben de okay, twee, twee volkjes van. We gaan van, ja, van, van toen tot nu tot. Uh, ja, to, okay. to, to, dichterbij en tot nu eigenlijk. Ja. Van deze nummer is uh, London Underground. Dan gaan we dat, uh, dat. Dat komt op die, uh, de plaats die daarna zou komen. Dat is ja. eigenlijk de single die, die uitkwam ja, een paar ja, ja. jaar geleden. Ja. Heb je ook gedraaid, denk ik? Ja, volgens ja. mij wel. Ja, dus nou. het is een acoustische versie. En ik heb het eigenlijk nooit eerder op de piano gedaan. Dus het is ook een, uh, een nieuwetje. Uh, een, ons. Ja, maar dan in een andere versie. In een andere jasje weer. Ja. Ik ja. ben benieuwd. in Acton and wipe the slate clean at your farm You lost a shoe at Waterloo And we were away to Holloway Of the temple going south Piccadilly was a circus A tearing cross we had to bear As we ran away to Holloway Uh, underground. Uh, ja, we hadden ook nog hier uh, um, een dame in uh, de studio uh, Tamara Woesterburg. En die had een uh, link ook naar de New York Subway had, uh, oh, gemaakt. Okay. Ja, ja, ja, dat ja, was nou, wel ballig. Het was de wel heel geinig, het, ja. De naam komt wel uh, ja, bekend voor. Maar zij komt uit Rotterdam. En, uh, ja. Maar goed, zij heeft uh, ook meegedaan aan uh, de Grote Prijs van Nederland. Tijdje hmm. terug alweer, ik geloof in 2012. Dus uh, dat, dat was een <coughs> beetje het uh, verhaal. Yeah. Goed, uh, we hebben nog uh, tijd over. Want ja, uh, dan, als we tijd over hebben, dan moeten we sowieso uh, wat, uh, wat invullen. En dat gaan we zeker ook doen. Uh, nu zit ik even te kijken. Want uh, ik heb op een gegeven moment uh, zie ik uh, Luc uh, komen met een Nissan Micra. Klopt, hè? De, van mij. Uh, die is van mij. Ja, die nice auto. Is, yeah. De auto. Een nieuwe auto. auto yeah. uh, met, uh, yeah. Nieuwe oude auto, yeah. ja. een nieuwe oude auto. Maar het is een, een beetje een bordeaux -rood ding. En dat doet mij denken aan een van de eerste keren... dat we hier Fabiana Dammers ooit hebben gehad. Oh, ja. Yeah. En die heeft ook zo'n exact wagentje gehad. Oh. Dus okay. wordt het weer eens tijd... dat we dat uh, nummer nummeradebaan oh. taalmuis laten horen. Oh, dat is een puurlijk.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 Where the oil is king and the memories fade I'm crawling through the mud on my way to you Rumors in the air got lost in the fog, From the sound of the waves crashing on the dark There's a million ways to sink a ship And there's a thousand ways to get rid of it But all I wanna do is sail away with you rumors in the air got lost in the fog And the sound of the waves crashing on the dark I'm restless and tired like a dog Another step, another mile I can't afford to stop There's a million ways to sink a ship And there's thousand ways to get rid of it But all I wanna do is sail But all I wanna do. Is sail away with you. Corvin Sylvester, Gisteren was hij, uh, zijn, uh, had hij zijn verjaardag gevierd. en dit nummer dat heette. 2 Million Ways. We hebben er nog eentje, uh, denk ik, nog liggen. die we nog kunnen draaien. Ja, dat, dat gaat zeker lukken. En dat, dat wordt een, uh, een mooi nummer, want ja. We hebben uh, een, een, een tijdje terug hebben we dat, dat uh, geïntroduceerd. De EP heet Nou. En daar is een single van afgehaald. En het is de opvolger van Cupgrass. Uh, Cupgrass was een band uh, met uh, Emilo Schaap, met Ruben van Wigge... en uh, met Art Pinto en Sophie Platenkamp, maar die laatste die heeft uh, het uh, voor gezien gehouden. En daar is een andere dame voor in de plaats gekomen, en dat is Kim Erkens. In your Getting warm while we walk through sand I keep wondering why would we worry Whenever wanderlust comes to an end You used to call me for something loving